Van Allen Altena. Goedenavond. De gevangene die vanochtend bij de gevangenis in Alva aan de Rijn werd beschoten, was betrokken bij de martelcontainers. Die stonden jaren geleden in het Brabantse dorp Wouwse plantage en er werden mensen vastgehouden en gemarteld. De beschoten gevangenen raakten gewond, maar volgens de politie niet door een kogel. De NS rijdt weer met de normale dienstregeling. Wekenlang reden er minder treinen door het Winterse weer, maar ook na de sneeuw bleven er minder treinen rijden. Een woordvoerder van de NS vertelt waarom het zo lang duurde. Waar normaal gesproken zo'n 400 rijtuigen per week onderhoud nodig hebben... zonder de afgelopen week maar liefst een stuk of 700 nog op onderhoud te wachten. Dus daarom duurde het iets langer, omdat we al het onderhoud moesten inhalen. Ook waren door de sneeuw de wissels vastgezet... waardoor treinen moeilijker bij de onderhoudscentra konden komen. President Trump dreigt met maatregelen voor landen die hem tegenwerken... bij de overname van Groenland. Die kunnen rekenen op extra heffingen... Welke landen hij doelde is niet duidelijk. Hij herhaalde dat Groenland nodig is voor de nationale veiligheid van Amerika. En slecht nieuws voor fans van Max Verstappen. Zijn teambaas verwacht dat Red Bull niet meteen vooraan rijdt... in het nieuwe seizoen in de Formule 1. Red Bull bouwde in een eigen fabriek zelf aan een nieuwe motor... en kreeg erbij hulp van Ford. Volgens de teambaas zijn ze vanaf nul begonnen... en dan loop je achter op concurrenten die al jaren motoren bouwen. Het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af naar een graad of vier. Morgen start grijs, maar later krijgen we Het Wordt dan negen graden. En zondag wordt het kouder. Dankjewel, hè? Alsjeblieft. Kielverkeer van flitsmais is kort maar krachtig. Geen files, geen flitsers. Dus ik zat even te kijken, daarom duurt het even. Maar er staat helemaal niks. Ja, lekker toch? Zou dus ik lekker, lekker doorrijden? Hey, happy weekend. We trappen de stapavond uh, traditiegetrouw lekker af met de vrijdagavondmix. Even lekker remixes op een rijtje. En dan is er ook nog iets wat al die remixes met elkaar verbindt. Dus als je het thema denkt te weten, stuur hem dan in via de Q Music App. Beginnen we met 1035. mix op jouw vrijdagavond. Bob, goedenavond. Goedenavond. Hoe laat was het toen jij erachter kwam wat het thema was? Uh, iets over negen. Iets over negen. En wat is het thema dan volgens jou? Wat verbond de afgelopen drie liedjes met elkaar? Ja, dat zijn tijden. Tijden. Jawel. Oh, er, wordt zelfs, er wordt in de hele studio hier voor je geapplaudiseerd, Bob. Dat is super. Nou, Even een uitbundig applaus. Want nu was het een soort half applaus. Woehoe! Waanzinnig, Bob. Uh, even nog één keer te resume, 12 to 12 natuurlijk, somber. Daarna uh, ATB, Your Love, 9 pm. Chesto, 10:35. Zijn natuurlijk stuk voor stuk, inderdaad, tijden. Yes. Hey Bob, als jij uh, nu alvast jouw weekend een cijfer tussen de 1 en 10 gaat geven, wat wordt uh, het cijfer? Dat gaat een 10 worden. Een 10? En wat gaat het dan een 10 maken? Want dat is wel heel hoog. Uh, dan wordt het wintersport. Kijk, kijk, jawel. En wordt het uh, wintersport skiën? Wordt het wintersport apen skiën? Uh, wordt skiën. Ski, ja, ja, natuurlijk een beetje appelski. Ja. ja, het een kan niet zonder het ander. Waar, waar ga je heen? Oostenrijk, Interglam. Oostenrijk, Interglam? Interglam, ja. Interglam, oh, ja, precies. En, uh, en uh, ja, wanneer ga je weg? Uh, vanavond om 12 uur. En je bent nu nog aan het inpakken, dan denk ik. Ik ben nu mijn spullen aanpakken, ja. Oké, okay, en ben je echt iemand die zeg maar, tot in de laatste minuten bezig is met inpakken? Of heb je wel al een beetje alles opgestapeld op je bed en ben je al goed voorbereid? Uh, ik heb nog niks gedaan. Kijk, <laughs> nou dan kunnen wij elkaar de hand schudden. <laughs> <laughs> nou, Bob, heel veel plezier. Viel spas dan in Oostenrijk. Ik ga het Kiemenu's prijspakket naar je opsturen. Komt helemaal goed, dankjewel. Hoi, hoi. Steven van komt er zo, met aan, eh, zo meteen aan. Live muziek van singer-songwriter Boas. Oké, die Perry, firework. Hoor je binnen een paar minuten? Na David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Gone, gone, gone.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 in de meest muzikale kroeg van Nederland. Stefans Pianobar. Piano bar. En dat bedoel ik niet Vrienden van Amstel, nee. Ik heet je van harte welkom in Stefans Pianobar. De kroeg die elke vrijdagavond opent... voor bekend en onbekend talent om een moppie te kunnen zingen. Weliswaar met huispianist Stefan Bouwman achter de toetsen. Nu is Stefan zelf vanavond een avondje vrij. Dus vanavond uh, sta ik met een theedoek over mijn schouder achter de bar. Hallo, ik ben Keen. Uh, maar... Gelukkig is Stefan wel eerder deze week nog even de Pianobar ingedoken. Samen met singer-songwriter Boas. Hey, welkom terug. Thanks man. Thanks man. Ik weet niet meer wanneer het was dat je hier was. Ik weet alleen dat we toen uh, Flowers hadden gedaan van Miley Cyrus. Oh ja. Dat was met de band, was ik het Voor mij is het zelfs uh, mijn clubtour. Dat is echt wel twee jaar geleden bijna. OEF, hè? Dat is wel even, ja. ja. Ja, zeker. De tijd vliegt, Boas. Ja, het gaat snel voorbij, when je having fun. En er is weer veel gebeurd in de tussentijd. Zeker, zeker. Waar ben je nu het drukst mee? Nou, we zijn nu uh, mijn nieuwe single, uh, Catch a Rainbow, is uit. Uh, daar zijn we druk mee bezig. Veel uh, promo's, veel uh, verschillende uh, showcases. En uh, ja, ik hoop eigenlijk dat dit een beetje het volste is van het hele jaar. Dat we gewoon het hele jaar lekker door kunnen gaan, lekker spelen... Er komt een nieuwe muziek aan. Ik ben nog aan het schrijven. Dus het is een drukke periode om te rijden. Drukke boy. Ja, drukke boy, zeker. Zullen we gelijk Catch Your Rainbow doen gewoon? Ja, laten we hem doen. Oké, okay, in Stevens Piano Bar, Boas, Catch Your Rainbow op Key Music. One, two, three. Blue where are my mornings? When I'll be up to 4 am. What I'll do is stare at the door and Wait for the light to wake me up again Afternoon, I forget it Cause I found the worst and best in me Lessons learned, and now I get it Hard times come as easy as they go And I know what it's like to fall and get back up again Cause I'm the side My mouth shut and my head held high I spoke up and I cleared my mind Only good will come if you just speak it right See, I know what it's like to fall and get back up again now Cause I'm the sun ZANG Vink, Boas in Stevens Piano Bar. Met zijn eigen track Catch a Rainbow. Allemaal lieve reacties in de Q-Music App. Naomi Cyrus stuurt heerlijke muziek. Nick zegt weer een weergeloze optreden in de piano bar. Heerlijk. En Daphne zegt mooie sound zeg. En heerlijk accentloos. Luistert lekker weg. Ja. Nou goed nieuws. Zometeen doet hij nog een liedje in Stevens Piano Bar. Hij heeft eh, niemand van Suzanne en Freek in een nieuw jasje gestoken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 Dream with me When the year comes round The will be all the just free And dream a little dream with me with me. En Dracula, zometeen meer live muziek in Stefans Pianoar... met singer-songwriter Boas... stond vanmiddag nog op te treden in Groningen... bij Eurosonic Noorderslag. En straks hoor je zijn versie van Niemand van Suzanne Freek. En ook Ed Sheeran hoor je zo... Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar kruidvat. Avogel Egina met Eginacea ondersteunt je immuunsysteem. Nu alle Avogel Egina 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.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 Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste.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 Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alleander.nl En voor wie van voordelig inslaan een sport maakt... high protein, drinkjoghurt, yoghurt, aardbei of mango... 1 liter voor maar 99 cent. Zo, sterke aanbieding? Ja, lekker hè? Fans van voordeel. Aldi. Hé, hey. hoor je dat?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 Do that.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 Music Stargazing. Nou, over kijken naar sterren gesproken. Stefans pianobar. pianobar. Vanavond is uh, Superster Boas de gast in Stefans pianobar. Hij speelde net als een eigen track samen met Stefan achter de piano Catch a Rainbow. Maar hij heeft ook nog een uh, grote top 40 hit in de nieuw jasje gestoken: Niemand van Suzanne en Freek. Gaat hij zo spelen? Nu is het ding wel een beetje. Van die is een avondje vrij. Dus vandaar dat je mij hoort. Hoi, ik ben Kane. Maar hij is dus wel gisteren nog even snel de pianobar ingedoken met Boas. En dat ging dus zo. Boas, um, ja. Iedereen die jou toen ook hoorde op Q... maar later hebben wij nog eens een keer samen in het Gelderdoom opgetreden... bij Marco Yes. Uh, toen deed jij de Engelse country-versie van Engelbewaarder. Ja, klopt, ja. Ik ja. deed de kleine intieme piano-versie met de originele zangeres, en Marco. Maar iedereen die jouw stem hoort zegt gelijk... Jezus, wie is die gast? Ah, ja. Ja, de, de, de ja, de ja de wat moet je daar ook ja, op zeggen? Ja, jongen uit Friesland. <laughs> die krullenboog. Ja. <laughs> dat, dat, dat, dat is wie ik ben, ja. De, de Friese Zuid-Afrikaan, ben je? Ja, ja. ja zeker. De Friese Vrijbuiten. Dat is... Uh... Heb je eigenlijk ooit naar Zuid-Afrika verhuisd? Hebben we het nooit over gehad? Uh, nou, mijn uh, ouders die, die wouden daar graag heen. En het zou is voor, voor een jaar om gewoon even naar Zuid-Afrika. Een soort sabbatical. Ja, het werd acht half. Ietsje langer. ietsje ja langer, ja. Maar je was heel jong, dus je bent daar wel echt opgegroeid ook. Ja, ik, ben, ik was anderhalf toen ik erheen ging. En ik was uh, negen toen ik terugkwam. Dus ik heb, uh, ik heb wel de eerste, de eerste herinneringen in het leven. zijn allemaal in Afrika. Grappig, hè? Ja. Heb je ook, kan je echt Afrikaans zijn? Ik kan wel een klein beetje Zot Afrikaans? Afrikaans. Een klein beetje Zot Afrikaans. Oh, is bakkie. <laughs> ja, ja, ja, ja het, het is ook nog wel. Ik ben ook nog Fries aan het. Uh, dat heb oh, je ook, je ook, ook nog. Lidbakje. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. En wij zeggen gewoon lift. Oh, liftbakje bedoel. Ah, ja. wat, wat dacht nee. je dan? Een bakje, een klein bakje koffie. Nou, ik kom er weer uitdagen: Haag, een haagsbakje. Als je gierig ingeschonken krijgt, dan is het een haagsbakje. Ja, lekker man. Maar goed, in ieder geval, mensen zijn altijd heel erg onder de indruk van je stem. Nee. Ik vind ook dat ze jou uiteindelijk moeten vragen voor beste zangers. En dan word jij gewoon de nieuwe bente, dan word je de belofte van dat seizoen. Ja, ik, dat, dat zou een uh, droom. Dat is, die staat hoog op mijn bucketlist. Dat is echt een droom. Nou, dit jaar dan Catch Rainbow helemaal uitspelen. En dan volgend jaar. ja weet je, het zou me echt te gek lijken. Ik heb er van jongs af aan, uh, volg ik het al. En ben ik eigenlijk altijd al zo van. nou nah, Ooit zou ik, daar wel, uh, zou ik daar wel willen staan. Het motiveerde me ook altijd. Ik weet van, een keek het met mijn ouders. En dan was ik er aan het kijken, was het klaar. Dan ging ik naar mijn kamer dan ging ik gelijk nieuwe songs schrijven. Uh, covers uh, maken van andere songs. Om gewoon alvast uh, ideeën te bedenken voor daar. Waarschijnlijk komen alle artiesten die ik toen <laughs> cover van of het niet in het seizoen dat ik <laughs> ben. Maar ik, ja, daar heb ik wel geleerd. dat Ik vind het gewoon heel leuk. Ook om covers te pakken en een eigen versie van te maken. Vooral Nederlands liedjes te vertalen naar het Engels. Dat vind ik echt heel gaaf om te doen. Perfect bruggetje. <laughs> oh, <toch>? ja? <laughs> <laughs> ja, Suzanne en Freek. Het liedje Niemand. Wat voor hen natuurlijk een heel bijzonder en belangrijk liedje is. Uh, qua boodschap. Jij hoorde dat nummer en toen dacht je... als ik dan langskom in stevens Bar, dan wil ik die uit de top 40 hertalen. Ja, ik vind het echt een mooi liedje. Ik, uh, ik, ik weet niet, ik vind het, hun situatie is natuurlijk... Ja, het is verschrikkelijk uh, wat, wat er daar gebeurt. En ik, ik vind het zo mooi dat ze dat, dat de situatie... zo mooi op papier hebben kunnen zetten. Dat kan ik als songwriter en als, ja, als artiest... kan ik alleen maar waardering voor, voor uitspreken. En ik, ik vond het een mooi liedje. En ik vond het ook wel weer spannend om, om hem te vertalen. Ik heb hem samen met mijn vriendin uh, vertaald. Echt wat leuk! Ja, ja nee, Amber die kan dat heel goed. Dus uh, die, dat is ook een, uh, ja, die, die, ja, die, die, die zei gewoon van, we gingen samen kijken. En zij zei, dit kan jij toch? Ik zei, ja, zijn we gelijk begonnen, toen hebben we het gelijk samen verteld. Dus eigenlijk is het in plaats van Suzanne en Freek... Boas en Amber nu. Ja, zo kun je het wel ja, zeggen. Ja, ja, ja, voor dit liedje wel. Ja, ja maar dat ze er, er niet bij is. Dat ze bij moet komen. Eigenlijk al toch hoor. Ja, die zit die, die, die, die, die op stage. Oh ja, dus moet die, ook gebeuren. Die, ja, die, ja. Die, die, die, die heeft het ook druk. Mensen moeten het land draaiende houden. terwijl wij een beetje met die muziek aanmodderen. Terwijl wij een beetje aan het tingelen zijn. <laughs> moeten toch mensen aan het werk zijn. Ja. Hoe heb je hem uh, genoemd? Want de titel is dus ook veranderd. Ja, het is een van niemand is het no one. Woorden. Boas in Stevens Pianobar op Q. Back then I didn't feel no fear I promise you that I'll stay close Oh, it's mine if it's yours Together we didn't sleep all night But we stood up in the morning light Cause no one Absolutely no one Knows where we're Gonna go home. Darling I love you so You know we'll Celebrate this Life we know that Someday we all Gonna leave but It's still too early Whatever will Cross our road You never will be Alone and I never Absolutely no one knows where we're gonna go, darling I love Wow. wow. <laughs> Stefans pianobar. pianobar. Boas is Stefans pianobar met No One, de, de Engelse versie van niemand van Suzanne Freek. Dit keer dan gezongen door Boas samen met Stefan Bouwman achter de piano. Live opgetreden, maar wel gisteravond opgenomen omdat Stefan vandaag even vrij is. God, ik denk dat ik nog nooit, tenminste ik heb nu, ik doe natuurlijk niet standaard Stefans pianobar, maar in de keren dat ik hier heb gezeten voor Stefans pianobar heb ik nog nooit zoveel lion en enthousiaste reacties ontvangen. Babita, die zegt, Boas Kippenvel, prachtige stem. Eva van Kesteren zegt zelfs, dit is het mooiste dat ik in tijden gehoord heb. Kippenvel. Belinda, wauw, het heeft echt zo'n oud-Engels karakter nu. Prachtig, voelt alsof ik door oud-Londen wandel en alles vergeet. Uh, Yvonne van der Lee zegt, prachtig. Nick, ik heb gewoon geen woorden voor hoe waanzinnig dit nummer is geworden. Uitbrengen en wachten op de uitnodiging voor beste zangers. Daphne zegt, wauw, Susanne Freek meets country. Heel verrassend en anders love this. Het gaat maar door hoeveel reacties er binnenkomen in de Q-app. Ongelooflijk. Um, ja, Stefan heeft uh, Boas dus gisteren... Ja, ik kan nu dus niet helaas nu live die complimenten overhanden aan Boas. Stefan heeft Boas gisteren wel nog even na af, uh, afloop van het optreden gesproken. Dat ging toen zo. Thanks dat je er was. Ja, yeah, thanks man. Thanks dat je me hier wil hebben. Jij gaat dus weer lekker aan de slag. Nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Nieuwe, uh, nieuwe shows, nieuwe. Uh, we gaan naar club tour. Dus we gaan uh, naar, uh, hoe heet het, uh, in those, uh, Maart en april. Elf steden tocht. Uh, oh, je gaat stouder. dit weekend trouwens de steden tocht doen. Ja. ja. Dus uh, 17 januari uh, doe ik de steden tocht. Ga ik alle Elfsteden af in één dag, samen met Maurice van Hoek. Ja. En doen we in elke stad een optreden van een half uur. En voor de goede orde, als je nu denkt... he, heeft het zo erg gevroren dat de Elfstedentocht er ineens is? Nee, ik giet niet om, maar Boas giet Boas Guidon, giet <laughs> nou, zeker. Ja, nee. Daar gaat het gewoon overal. Maar dat doe je, heb je zelf georganiseerd. Ja, vorig jaar hebben Maurice en ik dat bedacht. En uh, toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon elk jaar doen... zodat we gewoon... ja, dat het op een gegeven moment een ding wordt... Uh, wat bij Boas wordt, Dus je gewoon weet, in begin januari... dan gaat Boas de Elfstedentocht doen. Echt leuk, man. Ja, ja. En dan ga je ook nog naar uh, Eurasonic? Uh, ja, ik, ja ik, ik, ik, ik ga er gewoon heen. Ik moet er wel... Toen uh, ik zaterdag gewoon de Elfstedentocht. En ik probeer tussendoor nog even wat borrels te pakken daar. Oh ja, ja, dat is voor jou een stomhoek. Ja, ja, nog wel. Het is wel een uurtje rijden. Een uurtje, een kwartier. Ja, een uurtje is niks. Dat is voor mij ook naar mijn werk. Dat is prima. Ja, precies dat, ja. Als ik uh, naar erin moet, moet ik drieënhalf uur te dom kieken. Uh... Ja, nee, <laughs> dat Dat is zeker waar. wat ik ga je zien. Hey, tot de volgende, man. Dankjewel. Ja, beelden van de pianobar, check je snel op qmusic.nl Dit is Milk Ink. Walk on Water bij Q Music. We'll walk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 Daar je Bike Music. Ja, en mocht je dit nu horen, dan betekent dat dat je waarschijnlijk... een van de weinige mensen bent die momenteel niet kijkt naar de Voice of Holland. Vanavond is het programma namelijk na vier jaar eindelijk weer terug op de buis. Lijkt mij vooral heel spannend voor Sanne. Want Sanne is de persoon die de allereerste blind audition van het hele seizoen heeft moeten, moeten doen. Ja, moet je je voorstellen hoeveel druk er op je staat als jij de allereerste blind audition bent van de comeback van The Voice of Holland. Ik ga je straks even laten horen hoe die blind audition klonk en natuurlijk hoeveel stoelen daarvoor zijn gedraaid. En ook Lady Gaga hoor je zo. Wauw.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 Hoe leuk is dat? Quantum. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een